10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journal. President Obama is zojuist aangekomen in Hiroshima. Hij zal daar zo dadelijk een krant leggen bij het monument voor de slachtoffers van de atoombom. die de Amerikanen in 1945 op de Japanse stad wierpen. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse president in Hiroshima is. Het bezoek ligt in zowel Japan als de VS gevoelig. Finland is boos op Microsoft. Het softwarebedrijf schrapt 1850 banen bij de afdeling mobiele telefoons. Het grootste deel van de banen, ruim 1300, verdwijnt in Finland. Volgens de Finse regering is dat tegen de afspraken. Drie jaar geleden nam Microsoft de noodleidende Finse telefoonmaker Nokia over. Toen werkten er nog 25.000 mensen. Een groot deel van hen is inmiddels vertrokken. En de lichtdivisie van Philips is geïntroduceerd op de beurs in Amsterdam. Het aandeel opende op 21 euro en ging na het begin van de handel omhoog. Philips heeft nu een kwart van de aandelen naar de beurs gebracht. De rest volgt de komende jaren. Philips stoot de verlichting af en richt zich steeds meer op apparatuur voor de gezondheidszorg. In het vluchtelingenkamp in Calais zijn honderden Soedanese en Afghaanse vluchtelingen met elkaar slaags geraakt. Ze gingen elkaar te lijf met stokken, stenen en messen. Er werden ook hutten in brand gestoken, tientallen mensen raakten gewond. De aanleiding voor de gevechten in Calais is niet bekend. Ouders krijgen meer geld voor kinderopvang. PVDA en VVD zijn het erover eens dat zij volgend jaar 100 tot 1000 euro extra krijgen. De toeslag is vooral voor rijkere ouders. Mensen met een laag inkomen krijgen de opvang al voor het grootste deel vergoed. PVDA en VVD hopen dat door de maatregel meer vrouwen aan het werk gaan. Het weer nog. Wolken en zon vandaag. Als de zon goed doorkomt, kan het 23 graden worden. Vanmiddag plaatselijk stevige buien, soms met onweer. En tijdens, tijdens zo'n bui koelt het af na een graad of 18. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. ZFM. ZFM. Ik zeg het nog maar even, praten met Henry uh, Rueger. En die presenteert Watertoren Sport. Een speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. -Zf Vandaag een bijzondere gast, Wim Buchel, bekend uit de judo-wereld. Hij was onder andere scheidsrechter, hij uh, speelde zelf tegen Anto Geesink. En is ook een uh, man die van de voetbalwereld veel weet. Hij kent zelfs Alice Berger, de vrouw die eigenlijk garant stond voor het begin van dit programma. En we praten natuurlijk met de mannen van SV Zandvoort, want morgen is de grote dag. In de studio, Jesse Daan, we hoorden hem al eerder in deze geweldige studio... Maar hij heeft uh, Koen Miechelsen meegebracht. En wie er niet is, is Justin Luiten die moest werken. Dat is wel jammer. Maar jullie hebben morgen de belangrijke wedstrijd en daar gaan we het natuurlijk over hebben. En het is natuurlijk een heel belangrijke dag voor de voetbalwereld. Want op dit moment is het kort geding begonnen dat FC Twente heeft aangespannen. En we houden u daarover op de hoogte. Onze technicus vandaag is Ruud Jansen, die is terug. Welkom terug Ruud. En die begint met het eerste mooie nummer, One Dance.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 I Nee, ik, ik heb geen Ja, we zijn er. Oh, dat was ik, luister, ik luister. Gelukkig wel. doet hij ook weer mee. Ja. plaat hier eindigt opeens, op Wat is ja, dat? Ja, weet ik niet. One dat dat hebben ze zo zomaar gedaan. Zeker niemand op de dansvloer willen laten struikelen. Of? Ja, dat zal het zijn, joh. We beginnen even met nieuws uit het Haarlems Dagblad van vanmorgen... want dat was toch wel uh, heel interessant. Ook in verband met volgende week zaterdag en zondag. De Grand Prix in 2020 is haalbaar. Een Grand Prix, oftewel de grote prijs van Nederland... op het circuit van Zandvoort, is in 2020 mogelijk... als Den Haag meehelpt met een bid. Dat zegt de directeur Erik Weijers... die wellicht volgende week ook in deze uitzending komt. Er komt dan ook een samenwerking met Spa... En in Hockenheim. Interessant nieuws. Wat denken jullie jongens? Um, ja. Nou ja, ik denk wel dat het uh, in ieder geval heel druk gaat worden. He? Ja, maar denk dat je dat, dat zo'n Grand Prix mogelijk is? Want het kost natuurlijk een heleboel geld. Ze hebben wel slimme ideeën om los te koppelen uh, van het circuit en gewoon een aparte stichting te maken. Het moet mogelijk zijn, denk ik. En als Verstappen hier wereldkampioen wordt, dan is het natuurlijk Nederland te klein. Dan uh, gaan we helemaal los, denk ik. Ja. Gaan jullie volgende Laat je zondag maar eens winnen. Ja. <laughs> Gaan jullie kijken volgende week? Uh, denk ik wel, ja. ja ik wel jullie hebben morgen eerst iets belangrijks. Koen, de grote vraag is. Je was geblesseerd. Je had een ja. slijmbeursontsteking. Ja, klopt. Hoe is het ermee? Goed. Uh, ik heb uh, zoveel mogelijk uh, ja, rustig aangedaan. En daarna een beetje bedrag uh, en dingen. Ik probeer het weer uh, sterker te krijgen. En uh, voor nu uh, voelt het uh, goed genoeg. Uh, een uh, verademing, denk ja. ik. Niet alleen voor mij, voor jou, voor de club, voor de jongens. Ja. Voor iedereen. Wim, Wim Buchel, goedemorgen. Goedemorgen. 85 ja. jaar, je ziet eruit als 65. Dank je wel. Ga je kijken bij Zandvoort? Ja. Want je bent een voetbalgek ook, hè? Ja. Maar je leeft al, hoor. Ja. Ik, uh, ik was van huis uit een uh, voetballer. En uh, toen ik naar Sirus ging, wilde ik voetbaltrainer worden. En we waren aan het trainen. En toen zei ik, ja, heb ik nou, een beetje slecht, weer. Je moet maar judo gaan doen. Zei, dat vind ik een goed idee. Dus zo ben ik in de Sport terecht Maar laten we even naar je voetbalverleden gaan. Want dat vond ik heel erg leuk. Je bent begonnen bij Kwik Nijmegen. Dat klopt. Uh, ik mocht dus gaan voetballen. En je kon niet eerder voetballen of je moest tien jaar zijn. Ja, ik weet en wij woonden in die tijd in Nijmegen. Dus ik kwam bij Kwik terecht. Ik heb nog training gehad van een hele oude, bekende Han Engelsman. Daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, he? absoluut. Dat was een ontzaglijke balvirtuoos. Hij heeft nog Nederland zelf al gespeeld. Ik kon alles hè, met die bal. Ja. ja. Toen ging je... Je had natuurlijk te maken met de oorlog. Uh, na de oorlog ging je naar VVV. Hoe kwam je daar nou terecht? Nou, mijn vader die uh, werkte in de oorlog bij de Heidenmaatschappij. Die werd overgeplaatst naar Hedel. En Hedel was een klein dorpje aan de Maas En daar uh, kon niet meer gevoerd worden. En na de oorlog uh, kwam mijn vader bij de overheid. En kwam terecht uh, bij de dienst Vliegvelden. En zo kwamen we in Venlo terecht... En uh, ja, ik heb hem maar weer aangemeld uh, voor het voetbal. En dat was VVV uh, Venlo. En het hele leuke was dat ik samen gespeeld heb in die tijd met Jantje Klaassen. En Jantje Klaassen zat bij mij op school. Ik zat te de Mulo. Tweede klas. Hij eerste klas. Dus wij voetbalden samen. Ook die is in het Nederlands elftal gekomen. En in Feyenoord. Hele, hele goede voetballer. Grappig dat je Jantje zegt. Ja. grote ja. Jan noemde dat. Ja, ja, ja, bijna twee meter. Ja. Ja. En uh, toen werd mijn vader overgeplaatst uh, naar vliegbaars Gilserij. Kamkerij te, uh, te wonen. En toen werd ik lid van uh, RAC ja. En dat was een tweede klasse. En een hele goede tweede klasse. Dus uh, daar heb ik uh, ook in gespeeld. En uh, ik heb net tegen de heren hier gezegd... Ik, wij deden vroeger veel straatvoetbal. Met Keesje Rijvers en Leo Kajels heb ik uh, gevoetbald. Keesje Rijvers. Keesje Rijvers. En Keesje was inderdaad een ja, Keesje. Hé ja. Wim... Je moet naar NAC komen. Nou, dat wilde ik natuurlijk wel. Dat viel niks te verdienen, maar er kwam altijd een hele hoop volk kijken. Ze gaan met mijn vader vragen. Nou, nee, mijn vader. Nee, hij moet eerst een diploma halen van school. Dus uh, dat feest ging niet door. Jij hebt het voetbal geleerd op straat. Dat ja, was uh, zoveel van onze leeftijdsgroep. Want daar mag ik me wel bij rekenen, zo langzamerhand. Maar deze jongens, die kennen dat niet. Die spelen op kunstgras. Groot verschil, hè? Nu, ja, ja, ja. Maar ik moet wel toegeven dat... Sowieso, ik in mijn, in mijn jeugd wel heel veel op de voetbal, uh, voetbalpleintjes te vinden was, hoor. Ja. Zowel bij de BP als bij de oude Halt. Ja, eigenlijk altijd uh, zomervakanties, uh, uitschool, voor het eten, na het eten. Altijd te laat met eten. Dan was ik wel, uh, wel aan het voetballen, hoor. Jesse, speelden jullie ook op het strand? Uh, ja, weinig. Als we dan op het strand waren, denk ik dat er altijd wel een bal mee was. En dan vonden we elkaar altijd wel weer. Maar daar was het uh, heel erg voor. En hoe is het met jou, Koen? Hoe deed jij het? Uh, ja, ik, ik uh, zelf uh, was elke donderdag en woensdag, uh, misschien was het zelfs vrijdag nog, ook uh, bij mijn oma te vinden in de flat in Noord. En zij uh, heeft natuurlijk een heel groot plein uh, achter, uh, achter de flat staan, de Celsiusstraat daar. En uh, ja, daar was ik dan altijd met mijn neefjes, nichtjes en uh, wat de kinderen uit de buurt altijd aan het voetballen. En uh, verder kon ik me niet anders heugen dan dat ik uit school kwam. En het eerste wat ik deed was uh, me omkleden en uh, een bal pakken en uh, weer naar buiten gaan. Om, om te spelen niks uh, qua elektronica of andere dingen. Dat je, nee, daar moest je helemaal niks van hebben. En, het uh, uh, enige wat je aan het doen was, was voetballen. Voetballen, voetballen, voetballen. Elke dag op school als het kon uh, in de pauzes. En, uh... Dus er is in 75 jaar niet zoveel veranderd, Wim? Nee, dat doe ik. Ja, leuk. Het bij mij precies hetzelfde. Ik kan met schoot uit boek, tassen in de gang en voetballen. <laughs> Wat, wat ook heel leuk is, Wim, is dat uh, de vrouw achter dit programma... want zo noemen we het maar, Alice Bergen... die in de 70 jaren een programma had op één... waardoor ik dit programma uh, nu aan het maken ben. Want ik heb toen gedacht, toen ik haar gast was... als ik ooit de kans krijg, doe ik hetzelfde. Maar die ken jij goed, Alice Bergen? Ja, ik was uh, in uh, 1962 beheerder van uh, Camping de Zeereep... En de Camping heeft dat uh, werd geëxporteerd door de gemeente Zandvoort. En ik was met mijn vrouw beheerder daar. En daar stond Alice met haar ouders in de caravan. Dus ik heb ook ze leren kennen, zou dus ik Barrioeks ook leren kennen. Wat grappig. Ja. Wel trainer trouwens. Ja, mijn oudste zoon Rob, die is bij uh, Zandvoort-Meuwen weggehaald. En die is in de jeugd terechtgekomen samen met Ruud Gullet. Onder leiding van uh, Barrioeks. En die is nog dus in het betaalde voetbal terechtgekomen. En uh, nog als laatste man gespeeld, of voorstopper, bij Telstar. Okay. En toen is hij teruggegaan naar Edo. En van Edo met alle jongens naar Zandvoort meewe. En die zijn toen eerste klasse geworden. Dat was een geweldige elftal. Dat was niet zo moeilijk natuurlijk. Met Duncan Pret en Cor Plezier en uh, Robbie Buchel, uh, noem maar op. We gaan straks met jou over je judo-verleden praten. Ja. We gaan nu eerst weer even muziek draaien. Ja. Ruud Jansen is gelukkig weer onze technicus vandaag. Ruud, no scrubs TLC. Uh... Don't show love, oh yes yeah, son. I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Oh no, I don't wanna know No oh, oh. Smell, love, love, love, love. Those Scrubs No scrubs. No no If it's a lekker's scrub nou, geef mij maar lekker verhalen over sport. vind ik veel leuker. En zoals iedereen weet, nog twee dagen dan is de ronde van Italië, de Giro, is afgelopen. De strijd met een eerder besluit, het besluit van 15 december 2015. hoort even een fragmentje van de kortgeding tegen FC Twente tegen de Je kent dat in feite zelf ook. Het is een disproportioneel besluit in zijn gevolgen. Ik zal dat toelichten. Ik kom allereerst op het spoedeisend belang. Naast het belang van alle betrokkenen die ik zo net geschetst heb. Um, en dat wordt overigens door de KNVB ook zelf in haar bericht erkend. Heeft efficiënt een dringend financieel belang? Ze heeft bij productie 17 u een nadere toelichting gegeven op dat spoedeisende financiële belang. Ik wil volstaan met naar die brief te verwijzen, omdat daarin voldoende. Nou, dat is dus op dit moment gewoon. Uh... Hey, hij heeft opgehangen. Ja, dat is dan het probleem. Hij heeft opgehangen. Maar, maar, maar we bellen dan. Uh, ja, maar dat mee. is het probleem natuurlijk dat als uh, FC Twente op dit moment het kort geding voert uh, over het voortbestaan, dat wij daar natuurlijk ook proberen bij te zijn. Maar zo gauw we daar iets over weten, laten we het u weten. Ja, we volgen het. Oké, okay, we gaan nog even wat kritiek doen. Dan ga ik uh, André Jans uur hebben. Dan de telefoon Harassing. Imagine going to court with trail. Lifestyle cruising blue behind the waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter. Nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot. My son got knocked. Evidently, it's elementary They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge. If Coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people's holding dough. No parole. No rubbers. Going raw Imagine law with no undercovers, just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time, watch the blimp, read the world is mine. If I rule the world, imagine that, I free all my Belangrijke. Laatste dagen van de Giro eraan staan te komen. Er zat een koe op de lijn of een vogeltje op de lijn, zoals André het noemt. Maar hij is er nu wel. André, wat een geweldig gebeuren daar in Italië bij de Giro. Ja, mensen kijken inmiddels allemaal door een roze bril. De hele wielerwereld is natuurlijk meer dan enthousiast. Uh, en uh, er ontstaat een soort gekte lijkt wel. Want Nederland, en in België ook, hè. Het, het lijkt omdat Nederland natuurlijk niet naar het voetbalkampioenschap uh, mag gaan. Uh, is het ineens een soort roze wolk die over ons heen trekt. En een, uh, ja, een, een, een fenomeen buiten categorie die hier mensen verslaat zoals Nibali... Die alle drie de grote ronde al heeft gewonnen. die die gewoon op zijn plaats zet. Ja, is die, is die nog in de ronde trouwens? Want hij was ziek, begreep ja. ik. Ja, hij zei dat hij ziek was. Maar die heeft natuurlijk al maandenlang ruzie met Vinokourov. want hij wilde niet bijtekenen. voor hetzelfde geld. En uh, hij loopt natuurlijk te zoeken naar een andere werkgever, want zijn contract loopt af van het einde van het jaar. En dan gaan ze elkaar altijd een heel klein beetje pesten. Want volgens mij, dat het apparaat in zijn achterwiel draaide, Vino Coer hoeft ook maar één knip te geven aan de mechaniciën en Nibali krijgt pech, hoor. Ja. Want dit soort streken kennen wij dan niet zo in Nederland, maar ken ik wel van de wielerwereld. Ja, in Nederland en... gaan Lotto en Jumbo samen verder, hè? Ja, dat is fantastisch. Dat, uh, dat is, een, is een droom die werkelijkheid wordt natuurlijk. En het blijkt nu dat ze toch rendement krijgen. Want Jumbo had eerst gezegd van ja, nee, wat, ik, ik heb in Nederland supermarkten. Dus wat heb ik aan dat fietsen, dat vindt over de hele wereld plaats. Behalve bijna in Nederland. Dus laat ik nou maar die schaatser sponsoren, die, die rondjes schaatst. En nu zijn ze er dus achtergekomen dat ze het verkeerd gezien hebben. En dat de spin-off en de publiciteit in Nederland... ...toch wel enorm is. Ja. He, ze sponsoren bijvoorbeeld de, de Formule 1 met Verstappen... ...die natuurlijk ook fantastisch presteert en hartstikke mooi. He, uh, misschien wel leidend tot wat eerder in de uitzending bij jou was... Een, ...een nieuwe Grand Prix. Hennie, we zullen het toch meemaken, zeg. Ik heb Sterling nog zien daar. <lacht> en, en, Ik ook. En, en, ja, natuurlijk, bij die geprachtige... Jim auto, Clark? En, ja, wat denk jij? Ja. En, en Jack Brabham? Ja, ook en, nog. Pot voor de, en ik lege flesjes ophalen en dan krijg ik een trucje <laughs> per stuk. Hey, maar, voor... maar André, jij bent de, de wielrenman, joh. Dat, dat, ja. dat racen dat komt volgende week vrijdag aan, aan bod, uitgebreid aan bod. Ja, de waarde van uh, onze Brabantse kruiswijk, van de don van het peloton, die is natuurlijk ja. enorm gestegen. Hè? Ze zeggen rond de 2 miljoen al. Ik denk dat hij wel 2 miljoen kan vangen. En er zijn weinig ploegen die dat kunnen betalen. En uh, ik denk ook wel dat die... Uh, dat die uh, want Lotto Jumbo kan dat nooit betalen. Dat redden ze niet. Zo'n budget kan een Nederlandse supermarktketen nooit opbrengen. En de Lotto ook niet, want die zijn ook gehouden aan beperkte budgetten. Ja. Overigens wilde ik 14 dagen geleden... toen we met onze grote vriend Willem van Hanegem in de uitzending zaten... had ik net een heel verhaal over... Uh, ...Steven Kruiswijk klaar. Maar ja, jij wilde natuurlijk al die vragen nog willen stellen. En dat begrijp ik ook wel en, uh, en terecht. Maar uh, ik wilde natuurlijk gaan vertellen dat Kruiswijk eraan komt. Want ik wist het wel. Dat hij in, in bloedvorm is en dat hij gewoon zijn tijd heeft afgewacht. En je ziet het nu gewoon gebeuren. En dat niet alleen. Hij inspireert zijn ploegmaten zo. Waaronder mijn bijna buurman Martijn Keizer. Die als nooit tevoren... De hele dag op kop rijden voor die gozer. Ja, ja en dan zijn er de laatste paar klimmen en de finale. Ja, dan houdt hij nog één man over. Maar die kruiswijk die redt ze gewoon in zijn eentje. Het is onvoorstelbaar. Ja, tanking, tanking doet ook geweldige dingen, hè? Onvoorstelbaar, ja. geweldig. De godganse dag op kop, eten halen, drinken halen. Zo'n jongen in veiligheid zetten. Ik heb een foto op Waf gezet uh, van, van de Italianen. Dat hebben ze van bovenaf vanuit helikopter genomen. Er zitten vier man. Als een, een, een vier poten van een tafel om Kruiswijk heen, zodat hij maar in veiligheid is. Ja. Hij wordt afgeleverd in veiligheid. Een super professionele aanpak. En aan wie is dat te danken? Aan Adi Engels. Ja, leuk. Onze noordelijke vriend die binnengehaald is door Lotto bij Giantweg... Als ploegleider en die zelf 13 keer of 12 keer, geloof ik, de ronde van Italië reed. Ja. Die Engels was geen superfadette, maar was er wel altijd bij. En deze deed zijn werk voor de ploeg en is op en top, door en door een wielerman. Die jongens krijgen ja. nog vandaag iets verschrikkelijks voor de, voor de kiezer, hè? Vandaag is het de enige kans nog dat ze een, een truc uithalen om Kruiswijk het moeilijk te maken. Ik zag van de week al in de tappen, want ik zie de hele etappes van verschillende kanten, dat ze steeds een gat lieten vallen bij iedere bocht. He, dus ze remden dan af en dan zat Kruiswijk daar net even ja. achter en ja. dan remt hij in zo'n bocht, bocht af. Ja. Dus de man ervoor rijdt 10 meter weg en het is dan net Valverde of Nibali of een van die. En Kruiswijk zit dan op 10 meter na iedere bocht. Dat flikken ze gewoon. En dan gaat degene die remde in de bocht gewoon even om zitten kijken. Zo Kruiswijk. Ja. En dat doet zo'n Kruiswijk <laughs> dan gewoon 40, 50 keer achter elkaar. Ongeleid. Nou ik ga je vertellen dat je benen dan pijn doen hoor. Ja. Maar terwijl iedereen in de voorjaarsklassiekers zich afstoemte, zat Kruiswijk ja. lekker op hoogte, zat zich voor yes. te bereiden op de Giro. Dat is het verschil, hè? Ja. Is... Heel even een andere vraag, André. Paul Tabak van het wieler, uh, wielerteam Parkhotel Valkenburg wil een transfersom voor renners, een opleidingsvergoeding. Goed idee, hè? Ja, natuurlijk. Het, natuurlijk is dat een prima idee. Uh, zie het als uh, tweede divisie of uh, van het voetballen. Laat de jonge mensen een kans hebben om door te stromen... en laat ze daar een vergoeding voor krijgen, waarom niet? Jammer is dat de KNWU niet wil reageren... want die vindt ja. het plan van tabak wel leuk... maar wijst naar de UCL die met regelgeving ja. moet komen. Daar gaan we weer. Ja, daar gaan we weer. De oude Olympische gedachte. Hè. Je ja. moet amateur zijn... Waar, in het, het, het, oude, het oude wielrennen, waarbij mijn uh, broer moest opgaan als sprinter tegen sprinters uit het Oostblok. En uh, de Fransen, die ook staatsamateur waren, die hadden gewoon een inkomen van de staat. En onze jongens, Lijn zijn en Jan Jans op de tandem op de Olympische Spelen, die moesten dan uh, s om half acht naar, naar hun baas toe uh, in de regen. En tot uh, smiddags een uur of vier werken. En dan, uh, daarna gingen ze nog trainen. Even naar zijn antwoord. Ken jij Wim Buchel? Nee. Uit de judo-wereld, joh. Hij heeft nog met Anton Gezing gejudo'd. Kijk eens aan. Internationaal scheidsrechter. Maar ook. Denk je dat ik Ja? ja? Ik, ik was een buurjongen van Wim Ruska. Jij was buurjongen van Wim Ruska? Ja, en ik heb Wim nog gezien in 2005 samen met mijn broer Jan. Uh -huh. naar café Heuvel in Amsterdam. En we hebben hem uitgebreid gesproken. En toevallig had ik van de week contact met Millie Scott, de beroemde zangeres... Ja. waarvan haar zoontje mijn vriendje was als kind. En die speelde altijd Divi met Verlos op straat, met Wim Ruska. En die hele verhalen met e-mail ging dat heen en weer. Want zij kwam ter sprake bij een verhaal van Jan Zomer uh, op WAF. Ja, ja. Wim <laughs> Je kent met... Ruska, ja. Wim Buschel, vertel. Ja. Uh, Wim Ruska, uh, die heb ik natuurlijk uh, als scheidsrechter leren kennen. Is zelfs een hele goede judo vriend van me geworden. En op een gegeven ogenblik uh, ben ik uh, benaderd door uh, de voorzitter van de Judobond. Dat was ene meneer Lettery. Met het verzoek of ik een verzoek kon indienen... Voor een hogere dan voor Wim Ruska, namelijk de achtste dam. En eh, dat heb ik gedaan. En is ook gehonoreerd. En daar hebben we samen een verschrikkelijk lekker biertje op gedronken. Leuk hè André. Ja, mooi schoon, zo was dat, hè. Wil jij nog even ja, iets ja, tegen die jongens van Zandvoort zeggen, die morgen die zo'n belangrijke wedstrijd moeten voetballen voor promotie? Ja, jongens, ik noem het altijd. Grinta. Ik heb een uh, zoon, heb ik je wel eens eerder verteld, die voetbalt. En ik heb altijd gezegd: degene. Die er iets meer doet. En iets meer diep ademhaalt. En toch het gat dichtrijdt zoals Kruiswijk dat doet. Gas geven. Volle bak erin. Die mannen niet de kans geven. Als je de bal kwijtraakt. Nog vijf seconden erachteraan. Denk maar aan Wim van Est. Denk maar aan de Groten uit de Wielersport... En denk maar aan Willem van Aanegem. Waar je ook nooit langskwam. En uh, gaan met die banaan. Zo. Volle bak. <laughs> Dankjewel, André. Dat was leuk. Oké. Okay. Ja. En als je dan laat bent, moet je op tijd vertrekken. Ja. Goed. <laughs> en met Wim Ruska hebben we ook nog gefietst. Toen ja. Daar zijn die mee bij Olympia. Bij ons hebben we die klaar afgelost. <laughs> Hartstikke leuk. Dankjewel, André. Oké, okay, dag. Spannende dagen, hè. Gekend. Hoi. Ja, dank je. Lay, lay, lay, down. I get this feeling I tonight. Yeah, I've been seeing all the signs, I we know I can dream to undermine. This time, I'm gonna get it right. Ja, want, want is dit voor... Ja, dit is even je, je gast uitgezocht, uh, ah. de, de, de, de, uh. Je moet in ieder geval voor Wim nog uh, André Hazes opzoeken. Alles komt nog aan bod. Oh, Alles staat al in de lijst, joh. Maak je nou toch geen zorgen. We gaan even over... Uh, je kent me toch? Oh, even, moet je mij horen. We gaan even over het voetbal van morgen praten. Want jongens, jongens, jongens. A, ah, tegen wie moeten jullie? Hoe laat begint het? Hoeveel mensen verwachten jullie? Vertel het maar, Koen. Ja, EVC uit Edam morgen. Um, half drie... Zandvoort thuis. En uh, ja, ik denk dat het wel uh, aardig druk wordt. Er het mee. Toevallig is um, het rotterdams begonia toernooi uh, op Zandvoort ook uh, begonnen. Uh, dat begint morgen, sorry, uh, tot, uh, tot en met zondag. en uh, ja, Dus ik denk wel dat er uh, aardig wat mensen langs de zijlijn staan. En terecht, want de wedstrijd is eigenlijk de wedstrijd der wedstrijden, hè? Ja. Als je hem wint, dan... Moet het mogelijk zijn? Je moet niet tegen Hellasport moeten. Hè? Uh, nee, ja, uh, volgens mij heeft VVC uh, gewonnen van Hellasport vorige week. Twee jaar ja. En uh, dus, uh, nou, ik ga ervan uit dat dus wij winnen morgen, dat wij dan uh, tegen VVC moeten. En uh, die moeten wij zeker aankunnen. Ja, dat is eerder gebleken. Ja. Hoewel. Nou gelijk ja, gelijkspel. Gelijkspeld, zeker <laughs> ja. gelijkspel. Uit en thuis. Ja. Dus het wordt wel heel spannend. Heel spannend. Ja. Maar je moet het met me eens zijn. Uh, dat, kon, dat jullie nou toch eindelijk een keer. Je hebt de ploeg er wel voor. We hebben zeker de ploeg ervoor. Uh, af en toe hebben uh, we nog wat uh, met blessures uh, te maken gehad. Maar uh, ik denk aan het einde van het seizoen uh, probeert iedereen fit te zijn. En hoort ook fit te zijn, aangezien we al een hele trainer hebben. Ja, nu de na-competitie zie je dat de trainingsopkomst ook weer uh, heel hoog is. Dus uh, dat is altijd een goed teken. Dus het blijkt wel dat iedereen heel erg zin heeft. Over blessures gesproken, Justin, Justin Luijter. Hij is er niet vandaag, hij, kon, hij moest werken, maar hoe is het daarmee? Ja, ja volgens mij uh, gaat het goed. Yeah. Hij uh, heeft volgens mij nu zeker dat, uh, ja, we best wel wat uh, ja, backs, uh, die hadden blessure. Dus nu heeft hij eigenlijk wel gewoon zijn plekje uh, ja, verdiend, eigenlijk wel. Maar gaat hij spelen? Ik wil, is hij geblesseerd nog, of niet? Uh, nee, volgens mij gaat hij gewoon ja, spelen. Dus jullie zijn eigenlijk compleet? Uh, ja, zo goed als, ja. Ik bedoel, je mist wel uh, Maurice Mol dan in de spits. Maar uh, hebben Jesse de hand, toch? Ja, precies. Nee, dat is zeker waar. Nou ja, ik hoop het. <laughs> nee, in principe zijn we wel redelijk compleet. Maar ja, inderdaad, wat Koen ook zegt. Ik bedoel, Koen heeft uh, last gehad van een blessure. Patrick van der Oort, die toch nog niet helemaal fit is. Die nog met zijn knie zit. Uh, Maurice Mol, die geblesseerd is. Uh, Paal van der Oort, die eigenlijk het hele seizoen niet gevoetbald heeft. Het zijn wel jongens waar je... Uh, ja, je team eigenlijk al jaren mee bouwt. Behalve Maurice Molden. Ja. En dat zijn wel ja, stukken op, die nu wegvallen. Ja, opmerkelijk is dat in die periode dat jullie uh, die blessures hadden... waren er opeens juniortjes van 17 die in de ploeg kwamen. Ja. En dat viel helemaal niet op? Nee, ze, ze vulden eigenlijk uh, ja, de posities goed in. Je merkte wel dat ze gewoon nog ja, wel wat, wat jonger waren. En misschien toch nog even de de stap van de aardjes naar de grote mannen... dat het toch nog best wel een stap is... qua zeker fysiek... en uh, de tijd die je krijgt. Ik bedoel, misschien in de aardjes heb je toch wat meer tijd... om een bal aan te nemen, om je actie te maken, et cetera. Het gaat nu gewoon allemaal een uh, tikje sneller. Ja. Maar ook voor de jongens hartstikke leuk. Ik bedoel, dan kun je die zelf ook gewoon, uh, Die respect uh, die tegen HFC inviel. De wedstrijd Philip? waarin Koen uh, zo uitblonk met twee schitterende ja. goals. Dat is met er één, hoor. Hoe was dat? Philip? Denk ik? Ja. Ja, die... Uh, speelt goed. Zeker als back zijn, dan vind ik hem ja, best sterk. En de scouts staan langs de kant. Ja? Ja. Niet alleen voor hem, maar voor jou en voor Koen. En, uh, ja, ik, heb, ik heb nog steeds niks gehoord. Door hem, dus. Nee, nou, dat duurt altijd heel lang. joh. Dat, uh, ja. Maar even naar Koen toe. Want Koen, hoe kwam het dat jij in die wedstrijd opeens excelleerde? Uh, nou, ik weet niet. Ik had uh, voor mezelf een tijdje ja, miste ik een beetje de scherpte en er waren een aantal... Uh, uh, dingetjes gebeurd uh, buiten het voerom, waardoor ik hem niet echt uh, gefocust was. Maar uh, ja, ik probeerde het zo snel mogelijk te herpakken en uh, kwam me tijdens HFC uh, goed uit. Dat <laughs> kun je wel ja. zeggen, wat een schitterende vrijheid. Wat een mooie koprol, joh. Prachtig. Ja, was, uh, dat was lekker. Dat ga je morgen ook doen. Dat ga ik morgen ook doen. Hoe belangrijk is eten voor jou? Eten? Uh, nou, ik eet eigenlijk de hele dag door. Alleen maar sushi. Nee. <laughs> Ja, sushi, ja, die gaat er zeker in. Zeker. Wel gezond, hè? Ja, zeker van waar ik werk. Want daar werk je? Ja, in die is in Zandvoort bij Venema Plein. Ja. Is het toevallig dat uh, het meisje dat daar de boel runt uh, jouw vriendin geworden is? Uh, nee, dat is de zus van mijn vriendin. Oh, dus oké, okay. maar het zit in ieder geval in de familie. Ja, ja. oké, okay, maar die komen natuurlijk morgen ook allemaal kijken. Ja, als het uh, goed is wel. Nou, als ze niet hoeven te werken. Ik ga ze vanavond eerst even bekijken, want we hebben al een afspraak: hè? vier handrols. Ja. Wim Buchel. De jongens van Zandvoort, ga je ze aanmoedigen morgen? Ik eh, ben er morgen, zeker. Half drie. En, ik zit eh, op het terras bij de kantine. Mag je daar roepen? Mag en, je daar eh, aanmoedigen? Ja, ja, ja ja, <laughs> ja, ja, je mag er alles. Wat denk jij? Gaan ze winnen? Eh, ik hoop dat ze winnen. wel. Geweldig. Ik kan niet zeggen dat ze winnen, maar ik hoop dat ze winnen. Wel tijd, hè? En eh, dat is een kwestie van, eh, van de totale inzet van het team natuurlijk. Eh, je kan een hele hoop bereiken, maar je moet willen. Ja. dat is heel belangrijk. Willem van Hanegem zei hier... Als je kan voetballen en je doet het niet... dan ben je een grote oen. Je moet altijd alles geven in zo'n wedstrijd. En dat hebben gegeven, denk ik hier goed begrepen. Ja, dat, uh, dat is één ding wat voorop staat. Ik bedoel, uh, we willen nu met z'n allen... vorig jaar natuurlijk al de kansen gehad. En nu uh, denk ik dat ja, gewoon het heel hoog ligt. Dat we allemaal uh, uh, heel graag ik, willen. Maar ik, ik hoor Koen niet iets zeggen. Schudde jij nog nee, Koen? Nee, toch? <lacht> Nee, echt wel. De inzet die is uh, volle 100% waard. En uh, ja, dat is ook gewoon hartstikke belangrijk. Ik bedoel, als je dat niet hebt, dan uh, kan je net zo goed niet spelen. spelers die dat niet hebben, die uh, je net zo goed langs de kant houden. Want uh, daar wil je geen wedstrijd meer. Heel goed. Gaat het gebeuren morgen. Mensen in Zandvoort. Allemaal naar het veld. Half drie begint het. En het wordt echt spannend, maar ze pakken ze. Goed. Zeg maar niets meer Ik ga wel weg Als je dat wilt Zeg maar niets meer Laat me maar gaan Wees nu maar stil Maar dit Ach, zeg maar niets meer, ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer, jij was al maanden niet. Uiteindelijk heet het You Don't Owe Me. Maar dit is natuurlijk de vertaling van André Hazes. En dan hebben we dat heet Zeg maar Niets Meer. Zeg Henny, je moet wel goed informeren op. We hebben nou weer iemand aan de telefoon. Ja, maar dat is Martijn Prinsen van voetbalinhighland.nl. Ja. En die wil okay. natuurlijk de jongens van Zandvoort even een hart onder de riem steken. Ah, nou, dat dat is lijkt me duidelijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar ja, we goed. beginnen met Mark Overmars, die kandidaat is bij Everton, uh, Martijn. Wat vind je daarvan? Uh, uh, ja, ik denk dat uh, menige supporter uh, van Ajax uh, misschien wel blij mee is. <laughs> uh, maar goed, een, een, een, een soort van stabiliteit binnen die club is toch ook wel heel erg fijn. Oké, okay, laten we even naar morgen gaan, die wedstrijd van Zandvoort. Het wordt nou al hoog tijd, hè? Uh, ja, het wordt wel tijd inderdaad. Uh, het is zonde dat ze vorige week niet uh, die drie punten over de streep uh, konden trekken. Uh, als jij uh, driekwart van het wedstrijd uh, domineert... en in principe één... Uh, uh, nou ja, zeg twee, twee korte periodes uh, uh, het initiatief niet in handen hebt. En ja goed, zes minuten voor tijd uh, schiet EVC de 1 1 erin. Ja, dat is zonde, maar uh, genoeg hoop voor morgen. Jongens, hoor je het van Martijn? Ja, ja. ja het moet en, wel. Hij, hij gaat het in zijn voorbeschouwing ook weer uh, op voetbalinhighland.nl zetten. Maar laten we even naar gisteravond gaan, want het was weer... Uh, een avond. Jongen, jongen, jongen. Vertel. Nou, we zijn bij. Uh, de, de, gisteravond was uh, de, de tweede uh, wedstrijd van de eerste ronde van de nacompetitie voor de hoofdklasse Edo en voor alle vierde en vijfde klassers. We zijn zelf bij uh, vijf wedstrijden geweest, waarvan de vier in de verlenging eindigen. Uh, dus het was een, een late gisteravond. Uh, Edo die uh, uh, plaats voor de finale ronde door middel van uh, strafschoppen. Uh, dat duel lag trouwens even stil, uh, twee minuten voor tijd, doordat. Uh, ...een, een uh, verdediger van Edo uh, zijn uh, enkelbanden afscheurde. Dus die uh, werd opgehaald door, door de ambulance. Um, Allianz heeft het uiteindelijk via strafschoppen niet gered. Um, die kwamen uh, 20 minuten voor tijd met 2-0 achter. Uh, wisten toch nog 3-2 te maken en de verlening werd niet gescoord. Maar goed, als dus je strafschoppen neemt, ja, goed, dan ligt het er alsnog uit. Erg hè? Um, HBC die, uh, won. Dus die spelen komen ze rond de VVA. Uh, ABC die won de eerste wedstrijd met 2-1. Stonden gisteren 90 minuten met 1-0 achter. Maar uh, Ronnie Nolles uh, die schoot uh, van dit seizoen de 37e erin. Um, in, de, in de tweede half van de verlenging. Dus, uh, nou goed, die zijn door. En uh, dan hebben we ook nog Dio en DSK. Dio uh, was al een uh, afgelopen zaak. Die uh, verloren de eerste wedstrijd met, uh, met 6-0. De trainers stelden gisteren uh, zijn tweede elftal op... om uh, een hoop jongens te sparen voor komende zondag. Uh, die mogen dan de, de kans in. En DSK die heeft het wel gered. Dus die zijn weer verzekerd van een jaartje vierde klasse. Dankjewel Martijn. Waar ga jij zondag oh. heen? Of zaterdag uh, naar Zandvoort? De zaterdag uh, zit ik uh, in, uh, in het, uh, het mooie Zandvoort. Oh, uh, verder zijn we ook nog uh, uiteraard bij, uh, bij UNO en bij VSV. En zondag... Ga ik, naar, ga ik zelf naar VVH tegen HBC. En HBC, dat is leuk, hè? Dat die toch zo teruggekomen zijn. Ja, ik had het uh, eerlijk gezegd niet verwacht. Nee. Uh, ze, een, ze kenden een, een lastig laatste deel van het seizoen. Maar uh, gisteren, het was een goede tegenstander hoor echt mondia. Mm -hmm. Maar echt alles zat erin. Er was een, een strijd, goed voetbal en uiteindelijk gewoon dik verdiend uh, geplaatst voor de tweede ronde. Martijn, we moeten voor je zingen, hè? Voetbal in Highland.nl bestaat een jaar? Ja, vorige, vorige week zaterdag bestonden we inderdaad een in, in jaar. Van harte jongen. Dankjewel, dankjewel. En een geweldig weekend. En mooi gillen hè, voor die zandvoorders. Dat uh, lijkt me wel. Nog een, een ander dingetje. Uh -huh. uh, um, zojuist is bekend geworden dat uh, Koninklijk AC een uh, nieuwe speler heeft, uh, heeft aangetrokken. Pit van 19? Uh, ja, bij, uh, voor, uh, bij uh, Go Eagles vandaan. Ja. Uh, Puk Posma, uh, komt ook bij, uh, hij is opgegroeid bij HBC. Ja. Uh, en ja, goed, dit is denk ik weer zo'n zo uh, zo prima zet om een, een jonge uh, scorende spits, snel sterk, om die aan te trekken van Vondzer. draaien we me mee in de top. Makkelijk toch? Ja. Dank je. Dag Martijn. Hoi. Goed weekend. Hoi. Doei. Ik ga namelijk Jan Ladies and Jets. Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Get Ghetto blues From the refugee oh, camp Oh, Maria, Maria She reminds me of a West Side Story Growing up in Spanish Harlem Play by Carlos Santana. Stop the looting, stop shooting. Big pocket on the corner. See, as a richest kid. Some other so just see you later, Chola. I would have been Mamma Chola East Coast. I Chola, Mamma Chola. I Het is maar weer hectisch vandaag. Hè? Carlos Santana Maria Maria. Op speciaal verzoek van een van de heren. Het uh, is nog steeds waterdoorensport. En hier is Henny weer. Ja, en Henny zit hier met Jesse de Haan. Met. Uh... Uh, Wim Burchell, de judoman. Maar waar we het net over hadden... of waar uh, Martijn Prins het over had... is over die nieuwe spits van de Koninklijke HFC. En daar hebben jullie mee gevoetbald, jongens. Hey, uh, Haafse Haarlem, nu failliet. Uh, ja, dat was uh, echt een grote, sterke spits... Zou ik inderdaad, wat hij zei. En uh, kijk, volgens mij is hij toen na Haarlem... is hij nog naar Vollendam gegaan. En daar heeft hij dan in, in de spits ook gevoetbald... voor een tijdje... Volgens naar Goat Eagles. En daar heeft hij denk ik één of twee wedstrijden gespeeld. Ik weet niet precies. En uh, ja, nu dus naar HFC. Ja. Ik denk voor hem een goede keuze. Dat hij dan uh, hopelijk wat minuten maakt. Je, missen jullie, jullie jongens uit uh, wordt die nou bij HFC spelen? Want ook het broertje van Nigel gaat geloof ik naar HFC toe. hè? broertje van Nigel Christine? Christine die ja. bij uh, Aden Den Haag. Ja? Die gaat naar, uh, naar HFC toe. Ja. ja. Klopt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, want het wordt alleen maar sterker daar. Het wordt alleen maar sterker en ik bedoel, als je kijkt naar uh, of dat een slimme keuze is, dan denk ik juist, ik bedoel, nu bij ADO zit hij net, uh, ja, net te buiten eigenlijk. Ik bedoel, die ene jonge jongen hebt natuurlijk, uh, je nou? Robin, Robin Eindhoven. Nee, die laatste uh, zijn debuut maakte. Ja, Robin Eindhoven. Die jonge jongen? Nee, ja. die had toch geen Eindhoven. Nee. Ja. Maar die jonge jongen van, uh, van ADO, dat hij laatst inviel, dat hij twee of <tie> drie keer scoorde. Een hele jonge, ja, nee. Maar volgens mij die, uh, maar in ieder geval, ja, het maakt het niet het uit. Het wordt heel leuk aan de Spanjaarden volgend ja, jaar. Ja, precies. En de nieuwe trainer, jongens, hij maakt indruk op me. Ted van Lonslot. Ik vind het een uh, ontzettend aardige man. Leuk, hè? Kunnen he? ja. jullie wel eens kijken bij HFC? Uh, ja, het probleem is vaak dat ik uh, moet werken op zondag. Ik ja. spel natuurlijk op zondag. Ik uh, ben vorig seizoen wel geweest. Twee, drie keer. Uh, ja, ik probeer altijd wel te gaan, maar ja. Ik bedoel, uh, mijn meisje die uh, hockeyt op, uh, op zondag. Ja, dus ook boeien. daar weer uh, verplichting aan. Maar ik hoor aan de andere kant dat er morgen veel van deze selectiespelers bij jullie aan de kant staan. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik uh, bedoel, Nigel Christine is natuurlijk een jeugdvriend van mij. Uh, het is altijd ja, fijn als er gewoon uh, bekende... Mr. das hè? Jeffrey? Jeffrey, ja. <laughs> die legt nee. inderdaad over 80 meter op op dat. Wel knap hoor. Heerlijk, ja. Ik ga even naar Wim Buchel. want Wim, we, we praten over voetbal... we praten over judo, maar we praten niet over het Nederlands elftal. En die moeten toch voetballen vanavond. Ja, dat heb ik gehoord, net van jou. <laughs> ja, dat wist je ook niet. Nee, ik wist het wel, oh. maar ik wist niet hoe laat. Nee, nee, nee, kwart voor negen. En over goede spitsen gesproken, Victor Jansen. Ja. Vincent. Of Vincent, sorry. Ik vind dat een hele goede keuze. En het systeem wat blind gaat spelen, 4-3-3, eh, dat vind ik ook goed... En uh, ik denk uh, dat Nederland zelf al toch weer in de lift gaat komen. Ja, dat weet ik zeker. Mede, mede dik advocaat die natuurlijk uh, uh, enorm ervaren is en uh, background informatie geeft, waardoor ze denk beter gaan voetballen. Het leuke van die Vincent Janssen is, wat voor systeem je ook speelt, hij kan in alle systemen mee. En Jesse, dat moet jou aanspreken. Ja, dat is. Uh... Ja, zeker als spits zijn, uh, denk ik, heel belangrijk. Ik bedoel, ga je 4-4-2 spelen of uh, 4-3-3? Maakt in principe voor hem uh, niet heel veel uit. Dus ja, als je dat kan hanteren, zeg maar... dan denk ik wel dat je een, uh, een hele grote, grote jongen bent. Stillen op doel. Willems op links, Van Dijk in het centrum met Bruma... en Veldman op rechts. Begrijpelijk, hè? Want die speelde bij Ajax de Sterren van de Hemel op die plek. Ja, afgelopen seizoen uh, ben ik eindelijk weer een beetje uh, Veldman-fan uh, geworden... Maar daarvoor was het niet, uh, niet heel veel. Hè? Als er één speler hoge ijs aan zichzelf stelt, is dat Strootman. Die doet vanavond weer mee. En is aanvoerder gelijk. En is aanvoerder, maar dat is heerlijk natuurlijk, die jongen erbij. Ja, ja ik uh, ben altijd wel gecharmeerd van hem. Ik bedoel, uh, dat vind ik ook zo'n type typespeler uh, 1000% inzet. En uh, dat zie je in alles terug. Hij speelt met Bazour en Wijnaldum op het middenveld. Ik denk dat dat best een interessant middenveld is. Ja, ik vind dat ook wel, uh, ja, misschien best wel een logisch, uh, logische keuze. Als je gaat kijken naar wat er zometeen misschien allemaal gaat afvallen qua leeftijd. Denk ik dat je toch een beetje moet gaan vernieuwen... en moet gaan kijken wat voor uh, vlees je in de kuip bent. Dat is een jonge ploeg. Ik wil aan Koen vragen. De, rechts, de rechterspits is uh, die jonge Promes. Ja. En die zien wij eigenlijk veel te weinig voetballen. Omdat... Ik hem heel weinig, maar uh, hij doet het volgens mij stekend. Uh... Ik vind het in ieder geval een betere keuze dan Narsing. Ja, nou... Ja, nee. via Promes, ja. Ja. Ja, is, ja, de topscore van de Russische competitie. Maar dat zeg ik, we hebben hem te weinig gezien. Je zegt het Rusland helemaal nee. Heel weinig. Maar hij schijnt het vreselijk goed te doen. Ja, dus ik denk ook een verstandige keuze. En ik ben blij dat uh, Blind uh, hem er ook bij heeft gehaald. En wat vinden jullie van de keuze van meneer Memphis aan de linkerkant? Ja, wat uh, gaan we ervan zeggen? Ik bedoel, de ene keer speelt hij uh, weer hartstikke heerlijk. En dan sta je weer uh, te genieten van hem. Maar er zijn ook nu uh, ja, best wel wat wedstrijden... dat ik denk van, nou ja, is hij het wel waard? Staat hij niet volhouden bij Manchester, denk je? Mm, of uh, gaat hij samen met denk, Van Gaal uh, vier dagen Ik de denk de het eerlijk gezegd niet. Ja. Hij ik heeft bedoel, veel ja. niet gespeeld ook. En hij mag wel meedoen, dat vind ik ook opmerkelijk. Kijk, ik weet sowieso natuurlijk niet... wat uh, meneer uh, Ronaldo dit jaar uh, of volgend jaar gaat doen. Maar mocht hij teruggaan... dan denk ik dat uh, Memphis uh, de waterflessen mag gaan vullen. En voor de rest... Uh, ja. <laughs> Of bij Zandvoort komen spelen. Ja, Dat is een goede optie. En waar ik jullie nog niet over gehoord heb, dat wil ik toch ook al even vragen. Er zijn heel veel reacties, zowel negatieve als positieve. Wat denken van Peter Bos bij Ajax? Uh, qua voetbal sowieso denk ik wel een verstandig, uh, verstandige keuze. Heel simpel. Wat denk jij Wim? Uh, wat ik gehoord heb, uh, in de, in de, uh, gelezen heb in de krant, moet Peter Bos een uitstekende keuze zijn. Hij heeft het uh, bij Vitesse goed gedaan, bij Haifa. Maar hij, uh, hij traint in de sporen van Kruif, heb ik vernomen. Ja, en dat is een goed idee, hè? En ik denk dat het een heel goed idee is, zeker voor Ajax. Wat opmerkelijk was toen hij wegging bij Vitesse. Vitesse deed het verschrikkelijk goed, speelde prachtig voetbal. En die jonge jongen, die nieuwe jongen, die heeft dat niet kunnen voortzetten. Dat betekent dus dat de hand van de trainer groot is. Ben je dat ermee eens? Ja, absoluut. Absoluut. Yes. Ja, dat denk ik ook wel, Ja, zeker weten. Koen. Grote factor in het Vanavond kwart voor negen kijken naar het Nederlands team. Ja. En dan is kwart over tien afgelopen. Slapen. Echt? Ja, wel, ik moet echt even uh, met een uh, ja. Goed uitgerust lichaam. Sportman moet goed slapen. Ja, ja. maar de Zandvoortse sportmannen staan bekend op de gezellige vrijdagavond. Ja, dus nee, ja. nee, ik ook niet hoor. Nee, yes? Nee, nee, nee. nee. Slapen jongens hoor, kom op. Ja. Moeten we moeten winnen morgen? Ik ben uh, de hele week eigenlijk al uh, lekker bezig. Goed ontbijten, lekker fris. Uh, proberen niet te laten gaan slapen. En als ik uh, een drankje doe, dan is het er uh, één of twee en dan houdt het op. Vanavond maar niet. Wat vind jij weer? Nee, vanavond niet. Nou ja, in mijn tijd was er helemaal niks. Dus vanavond moet je naar bed. Uh, en uh, je focust je helemaal op de wedstrijd. Je was eigenlijk al een beetje nerveus. Uh, uh, ik speelde tweede klas in die tijd. Uh, je had alleen maar eerste klas, tweede klas. Betaald voetbal was er nog eens niet. Dat weten we natuurlijk niet. Daarom vertel ik het even. even maar uh, uh, er, was, uh, er was geen uitgangsleven. Wij waren van net na de oorlog. Er waren geen disco's. Uh, er was geen geld. Uh, uh, er was eigenlijk helemaal niks. Geen Ze, trainingspak of wat ook. Dat had je allemaal niet. Je moest gewoon in een oude broek van je vader je gaan, gaan, gaan trainen. <laughs> en en, en de voetbalschoenen in de oorlog... of net na de oorlog, die moest je zelf dan maken... met reepjes onder je, onder je schoenen. Ja, Ho ik, oude, hoge schoenen. Dat weet ik mama nog wel te herinneren. Ik was bevoorrechter. Ik kreeg van Willem van Hanegem mijn eerste paar voetbalschoenen. Want er was ook geen geld voor voetbalschoenen. Nou nee. dan een shirt en een broek, maar... Ja. dat was met een tijd. Dus als ik nu mijn kleinzoon uh, zie... Vo voetballen Gino... die zit in een selectie van uh, AZ... En dan ga ik wel eens kijken op zondagmorgen bij HBC. En de jongetjes die krijgen ah, een fantastische training. Maar je ziet wel een kleding dat ze hebben. Van A tot Z. Het is geweldig. Van A tot Z? Je ja, legt het uit. Dat A staat ook op het broekje ja, zelf. Dat, dat staat er ook <laughs> op. Nou, ik heb het nooit meegemaakt. Oké. Dames en heren, u luistert naar de Watertoren Sport. Het wekelijke sportprogramma op vrijdagmorgen tussen 10 en 12. Vandaag met Wim Buchel, de judoman die ook heel erg veel van voetbal weet. En de twee jongens van Zandvoort die morgen die belangrijke wedstrijd gaan spelen. Jesse de Haan en Koen. Michielsen. Michielsen. Michielsen. Heet naam. het is een moeilijke naam met die CH. Yes. Maar goed, het gaat mooi gelukken met die CH. Eerste uur zit erop. Straks staat het nieuws de tweede uur. Met technicus Ruud Jansen.